Uur. Goedemorgen, ik ben Dioke dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit soort hete dagen moet er meer gebeuren voor dieren, vinden twee grote dierenorganisaties. Ze willen dat er strengere regels komen voor het vervoeren van bijvoorbeeld varkens of kippen naar slachthuizen. Want in vrachtwagens kan het bloedheet worden. En dat is heel serieus, want als het 35 graden is of zelfs 30 graden, met heel veel luchtvuchtigheid, veel dieren gaan dood. En voordat die do gaan dood, dat vergeten we altijd, die gaan lijden. Daar willen we stoppen. Ook willen ze dat dieren nog maar maximaal een kwartier moeten wachten bij het slachthuis. En ook moet er in de dierenvrachtwagens beter worden geventileerd. Een Duits coronavaccin blijkt maar voor 47% effectief te zijn tegen corona. Dat is niet goed genoeg. Een tegenvaller, want de EU heeft honderden miljoenen van die curevak prikken besteld. Daarvan zouden er ook een paar miljoen naar Nederland gaan. Die levering komt nu in gevaar. Balen voor alle klanten bij ABN AMRO. Door een grote storing ligt het internetbankieren plat. Medewerkers van de bank hebben ook een vervelende ochtend, want zij kunnen niet bij hun systemen. Wat het probleem is, wordt nu uitgezocht. Lekker diep inademen kun je het beste doen in Groningen. Uit Europees milieuonderzoek blijkt dat die stad de beste luchtkwaliteit heeft van Nederland. In Den Haag, Utrecht en Rotterdam is de lucht oké. Okay. Lager op de lijst staan Amsterdam en Nijmegen. Deze Nijmegenaren begrijpen dat wel. Weet dat daar achter de industriegebied is? Eigenlijk niet verbaasd, dicht bij industrie. Ik placht op de energieweg daar over fijnstof. Ja. Dus. Ik ben er helemaal niet mee bezig, spijt me. Zorg is een groot woord, maar het kan altijd beter natuurlijk. Op plek 1 van het lijstje staat een stad in Zweden, Umeå. Het weer een mix van zon en wolken vanochtend. In de loop van de dag wat meer zon en warm. 29 tot 35 graden. Morgen overal onweer. Zie verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANIB.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 sure i try to concentrate my mind wants to explore the tropical sense of you takes me up above I'm on Many final hours. Why do I complain? Why is too much still not enough for it? Tien, tien,